Mark Visser met het NOS-journaal. De Russische president Poetin op het moment geen aanleiding is om geweld te gebruiken in Oekraïne. Wel benadrukt hij dat hij er alles aan zal doen om de Russen in Oekraïne te beschermen. Een militaire actie is een laatste middel, zei hij in een gesprek met journalisten. Ook ziet hij Janukovic nog altijd als de wettige president. Minister Dijsselbloem heeft tevreden gereageerd op de jongste raming van het CPB over de economie. De cijfers tonen volgens hem aan dat Nederland herstelt van de crisis. De werkloosheid stijgt dit jaar nog naar 650.000, maar neemt daarna af. Het financieringstekort bedraagt dit jaar 2,9% en daalt in 2015 naar 2,1%. Dankzij die ontwikkeling zijn volgens Dijsselbloem geen verdere bezuinigingen nodig. In Hogeveen in Drenthe zijn twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een echtpaar in Exlo en de dood van een man in Dwingelo. De politie kreeg gisteren ineens veel informatie binnen en arresteerde de twee. Bejaarde echtpaar in Exlo werd vorig jaar juli doodgevonden in hun huis. Aanvankelijk leek het om zelfmoord te gaan, maar gisteren maakte de politie bekend dat ze zijn vermoord. In Dwingelo zouden de mannen in november 2012 een wandelaar hebben doodgeschoten. De uitlevering van het verdachte Nederlandse stel dat vorige week in de buurt van Dortmund werd aangehouden duurt zeker nog twee weken, meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De man en vrouw werden vorige week woensdag opgepakt in een hotel in de buurt van Dortmund nadat er dagen naar het vuurwapengevaarlijke stel was gezocht. De politie heeft vanochtend een inval gedaan bij een grow -shop in Assen. De politie vermoedt dat vanuit de grow -shop illegaal hennep werd verhandeld. Onder meer naar Duitsland. In totaal zijn in de omgeving van Assen in 16 panden invallen gedaan. Daarbij zijn 9 mensen opgepakt. Het weer, flinke zonnige periode, ook enkele wolkenvelden en droog. Middeltemperatuur 10 of 11 graden. Dit was het NOM. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Dream. Mm -hmm.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 I've been feeling, I've been feeling, I've been a feeling like you messed me around I've been hurting, I've been hurting, I've been a hurting but there's no way out I've been hurting but there's no way out I've been a reeling, I've been reeling, I've been a reeling since the day you left Now I'm wandering, mm -hmm, I'm a wandering, yeah I said I'm wondering how you've no regret I'm a-wandering how you've no know. regret so much better all the way down I'll be better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 You took your time with the call I took no time with Shall be much stronger For the wheels Are turning faster As I hear the winds Are blowing I know that she is Leaving on a jet plane Way down the runaway Just every time I run, I keep on falling. I don't know what you told me. I know that it's all.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 Zfm. My heart is stereo. it beats for you so listen close Hear my thoughts in every note. Make me your radio. Yeah. tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer Zfm.